Dit zijn de langste files in de Randstad. A9 ook maar Amstelveen tussen Beverwijk en Bad 10 en de A12 Den Haag-Utrecht tussen Blijswijk en Gouda 8. A12 naar Den Haag voor het Malieveld. 7. En de A13 richting Rotterdam tussen Iperburg en Berkel en Roderijs. 8. A15 naar Rotterdam. 13 kilometer voor de Noordtunnel. Er is een ongeluk gebeurd, maar de weg is weer vrij. A20 naar Gouda voor het knooppunt de plein 7. En moet je nog verder dan staat er tussen Rotterdam-Alexander en het knooppunt Gouwe nog 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 I'm <laughs> not As much as I depend on you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 Uh, Edwin van der Zilke, bewoner van de boulevard, die kon het net zo mooi vertellen en ik kwam met een enorm papier, uh, papier aanzetten. En Edwin, wat, uh, ja, leg eens uit. Waar gaat het over? Kleine correctie, Edwin van der Slik is het. Ja. Uh, ik ga die vraag meteen doorstellen aan Ellen Verhey van de VVD. Zij is jurist en ze kan ontzettend goed uitleggen voor de luisteraars hoe eenvoudig de APV is. Ja. Ja. Ellen. Nu maar hopen dat ik die uh, verwachting waar kan uh, maken.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 we zouden graag een verruiming willen zien maar op dit moment is het daar nog niet de tijd rijp voor om die verruiming ook waar te maken, want we zien dat er een heleboel obstakels op de weg liggen dat er onduidelijkheid is over wat nou overlast is, geluidsoverlast waar hebben we het over, dat zijn allemaal dingen die we nu met elkaar proberen in kaart te brengen om te kijken waar we die overlast kunnen beperken en misschien in de toekomst wel een verruiming kunnen krijgen want hoe lang moeten jullie nu stoppen met geluid? Om, nou, het gaat niet zozeer om het geluid. Het gaat om uh, openingstijden. Dus we moeten om twaalf uur moeten we dicht zijn. Dus dan kan je je voorstellen dat er, als, er een uh, als je een bruisbaar hebt in de zaak... Die moet om half twaalf um, zeg maar, gedag gezegd worden. Want om twaalf uur moet iedereen uit de zaak zijn. Nou ja, dat is niet in, van deze tijd. En oh. daar willen wij eigenlijk wel een beetje een verruiming in zien. En... Uh, uh,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 een, een nieuw, ja, nieuwe club geboren is in Zandvoort. Open platform Kuststrook Zandvoort, waarin bewoners en strafpachters verder met elkaar praten over zaken zoals dit. Um, waarbij ik tenslotte wel even heel duidelijk wil benadrukken dat die kuststrook is enorm breed is. Um, problemen die wij op de Middenboulevard hebben, ik kom uit Bouwerspellers. Uh, ...zijn volstrekt anders dan bewoners uh, aan de Zuidboulevard. Die ervaren overlast van uh, toeterende auto's om één uur s'nachts. Je kent dat misschien wel. De standpalfieren lopen leeg. Uh, nou ja, dat gaat soms wat langer door dan 12 uur. Uh, handhaving kan ook niet overal tegelijk zijn. En dan gaat iedereen luid. Uh, nou, tot morgen. Het was gezellig. Hè? Doei, toe, toe, no. En als je daar vlak onder ligt te slapen, is dat enorm vervelend. Tweede boulevard hebben we dat helemaal niet.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 Nou het is mooi dat je doen? die dialoog uh, aangaat. Ja. Ja. En het is vandaag burendag dus. Nou, dat wist ik niet eens dus. ja. ja, landelijke burendag, maar dat is even tussendoor.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 Ik me nog af zat te vragen, de, de rol van de politiek in dit verhaal, er is nu een, een overlegorgaan tussen de bewoners en de standpachters, um, zitten de politieken naar te kijken van nou, jongens ga lekker je gang en we horen het wel.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 geen weerwoord geven, maar um, het, het is duidelijk, dankjewel. Um, waar ik nog wel even over wil uh, vragen is: nou hebben jullie uh, zo'n groep hebben opgericht, um, maar inhoudelijk, waar gaat het inhoudelijk over? Is het de geluids de geluidsoverlast, is punt 1, uh, maar de, de honden misschien punt 2? Wat zijn er nog andere zaken?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 down, down.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 en de locaties en uh, dat soort dingen doe ik samen met Wim Nederlof. en de andere dingen, uh, ja zoals boekjes overzorgen en de layouts en dingen. Daar is uh, een hele grote verantwoordelijkheid uh, is Wim daarvoor verantwoordelijk. En je bent ook kunstenaar. Uh, ik ook ook ook kunstenaars. Kunstenaars. ben je ook kunstenares? Ja. ja, ja. ja? ja. Oké. Okay. En wat, uh, wat is jouw kunst? Uh, schilderen. Schilderen. Ja. Okay. En eigenlijk, uh, um, nou ja, het is de Wiesent in de duinen, dus het landschap en, uh, maar ook mijn werk van Afrika. Vandaan. Dat is uh, wat alles wat mijn interesse heeft qua reizen. Ja, dus, uh, ja. En Wim? Ja, ik ben uh, Wim Nederlof. Uh, ik uh, ben uh, verantwoordelijk zo snel als hij al voor, sorry, ben verantwoordelijk zo snel als hij al voor bijvoorbeeld dit. Het boekje, er ja, ligt hier een heel mooi boekje. En alles wat te, wat te maken ons? heeft met drukwerk, uh, advertenties enzovoort. enzovoort. Uh, voor de rest uh, samen met Nelke zijn we dus verantwoordelijk voor de locaties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 Veel landschapsschilders uh, aan tafel ja. Dat is uh, bijzonder Want uh, wordt, ja, blijk, blijkbaar wordt er toch nog veel landschappen geschilderd En, en het op... lijkt geen bliksem op elkaar he, Het lijkt nee, geen bliksem nee. op elkaar <laughs> <laughs> Dat is leuk <laughs> <laughs> Want uh, dit bleek, Wat is het verschil dan tussen jullie twee? Ja, uh, dan moeten we even een boekje erbij ja, pakken boekje weinem, Ja, maar daar heeft de luisteraar niet zo uit. Nee, je dan dan je, dan je dan dan moet het echt even verwoorden Lukt dat? Nou, Nelke, Nelke die is, uh, nou zoals hier, uh, met, met hele grote landschappen bezig, met bijna altijd mensen of beesten daarin. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg je heel goed. En uh, mezelf vind je terug in, in, uh, in uh, dorpsgezichten bijvoorbeeld. Ja, ja, ja, ja. oké. Okay, en ook is het... landschappen, ja, ja. zonder beesten. Zonder beesten. Ja. Maar vertel, kunstkracht ja. kracht 12. Wat gaat er gebeuren? Wat is het? Wanneer? En... Uh brandlos. Los? Uh, nou, komende uh, of morgen uh, wordt uh, geopend om 4 uur bij het, uh, het Zandvoorts Museum. En het thema is dit jaar spiegelingen. Uh, vorig jaar hebben wij uh, wat op de voorplaat uh, te zien is en ook op de, alle affiches in het dorp uh, hebben wij aan het eind.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 En waar is, waar is de bushalte? De, de, bus, bus, de, de bushalte, waar is die? Dat is Louis Davidstraat. Hier in het centrum van Zandvoort. De oude Hushalte. Oude ja. Nog altijd de oude bushalte. Die gaat de eerdags daar verplaatst worden. Daar hangt nog altijd de sloop boven ons hoofd. Nou, we wachten maar af. Ja. Voorlopig zitten we er meer dan een jaar inmiddels. En, dat, uh, <coughs> en we zijn er geopend uh, zaterdags en zondags. Van uh, 12 tot 5 soms van 1 tot 4. Dus ook uh, 1 en 2 oktober als uh, kunstkrachter ja, ook. Met, daar zitten dus vijf mensen. Daarnaast uh, hebben we het LCD. Lobby Davids Carré hebben we dus... Uh, ik zeg LCD, het moet LDC zijn. Ja, ja. Ja. Heb ik ook altijd. licht <laughs> ligt, ligt makkelijker in de mond. Dus. Um, en uh, daar zijn uh, 14 uh, exposanten dit keer. Of dit keer. Het is voor het eerst dat we daar gebruik van maken. Dus dat is een behoorlijke ruimte. Dat is een behoorlijke ruimte. Ja, de hele entree plus de twee uh, zaal, de eerste twee zaal aan de linkerkant, jullie wel of niet bekend... Ja, maar bekend. ...als je binnenkomt... Ja. Uh, ...die zijn dus helemaal vrijgemaakt... ...en daar staan uh, totaal in de gangen... ...en in die twee zalen... ...weer die kunstenaars. Ja. En moeten we dan aan allerlei soorten kunst denken... Ja, ...van landschap ze... tot ja, abstract... Ja, ja, een, uh... ...ja, tot de meest uh, wonderlijke zaken... Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ...ja, beeldhouwers niet te vergeten... Leuk. Die ...zijn er ook uh, vier... ...die met objecten er zijn, daar staan... ...datzelfde geldt voor de... ...de bushalte, daar zijn ook... Uh, ...zijn keramisten en... Uh, uh, Ton Timmerman bijvoorbeeld. Met zijn projecten. Nelk en ik met schilderijen. En ik ben niet zo één. Nee, we zijn, dat, we zijn er. Uh, ja. ja, dat ja. Zijn er. En dan heb je ook een route? Dan hebben we een, uh, ja, een route. Dus bij de, dat, is, dat is echt bij de mensen thuis? Dat is, nee, dat is totaal. Want daar zijn, wat ik net noemde, bushalte en ja. uh, LVD zijn daarin opgenomen. Uh, maar er zijn dus uh, hier bij Mona, Mona Meijer bijvoorbeeld, hier op nummer 10. Dat is de meest verwijderde daar nou, er zijn dan weer totaal vijf exposanten. Oh, die, die zijn dan atelier, op verschillende plekken? En zijn, ja. zijn, zijn gastexposanten. exposanten uh, We hebben totaal hebben we, uh, 32 leden die exposeren en zeven gast -exposanten. En die komen dus van buiten onze grenzen. Dus we hebben eigenlijk dus in voor 32 sowieso kunstenaars? Nou, de, de BKZ bestaat uit 40 leden. Zo. Dus we hebben dus 40 kunstenaars. Dat zijn er eigenlijk wel Dat zijn er eigenlijk, zijn er eigenlijk wat, hè? Ja. Ja, ja, ja. Maar ze ja, doen ja. dus Zonder... niet allemaal mee, he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 Maar het doet je meningen wat, wat toe. Over... Uh, ja, hoe verwerk je het? Ja, ja. Daar, ja daar wil je toch best, uh, best eens over uh, discussiëren. Oh, dat en dan wel. zijn we het al lang niet altijd eens hoor. Nee, dat begrijp <laughs> dat, ik. Want <laughs> ja. het is zo persoonlijk. Ja, ja, ja. Ja, kunst is natuurlijk ook gevoel. Ja, precies. En mensen verkopen <laughs> soms uh, impulsief iets op gevoel. Ik heb een keer uh, een werk mogen verkopen aan iemand van de Boerhavenkliniek. Die daar werkte met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 we hebben ook verschillende mensen die fotografie doen. Nou, Als je eenmaal aan de kust geweest bent... dan blijft het altijd fascinerend... wat je ja. hebt aan zonsondergang. Ja, echt zons... Iedereen, ik ben gestopt <laughs> nu, maar echt elke keer... Je kunt je elke dag foto maken. maken. Ja. Elke ja. dag, ja. ja. Dat dus, doet ze bijvoorbeeld in de kring Canyon. Er zit een, uh, een fotograaf... Uh, die maakt daar... Elke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 Want ik dacht dat het dan de kunstroute was. Maar die is eigenlijk altijd het eerste weekend van oktober. En het is best bekend onder toeristen en uh, ja, landelijk ook wel. Mensen komen toch best wel vanuit Limburg vandaan die de route weten. En het boekje is natuurlijk een handvest. Dat je ja, zegt van, dacht, ja, wat wel. wil ik zien? Heel mooi boekje. Wat, wat uh, spreekt mij aan om uh, dat atelier te bezoeken? Hoe, en, hoe kunnen de mensen aan dit boekje ja. komen?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 Uh, staat dan in de, in de belangstelling en de ateliers tot zes uur open um, en dan denk ik de zondag Ja, eigenlijk, eigenlijk ook hetzelfde. Ja, ja, hetzelfde dat is hetzelfde recept van 12 tot 6 en uh, ja verschillende ateliers die uh, mogen ook hun eigen actie voeren op manier waarop ze uh, het thema spiegeling uitwerken uh, ja. dus uh, dat is aan de kunstenaar zelf wat ze daarvan maken of ze de entree maakt Ton uh, Timmermans uh, die maakt uh, iets uh, heel origineels natuurlijk weer voor de bushalte zelf uh, met, medewerking van de met medewerking van de gemeente, van de, van de oh. gemeente. Ja, ton, ton is uh, in Hotel Hoogland Ton, misschien ja. kan je er heel even bij komen om te vertellen wat, wat je uh, hebt gemaakt want nu worden we natuurlijk wel erg nieuwsgierig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 Het gaat om de verrassing. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, goed. Dit zit tussen de oren. Ja, ja, Oké. Okay. <laughs> is, is... Dankjewel, Ton. Dat is uh, helemaal goed. Uh, nou, we zijn dus een, reuze benieuwd. Dus ja. allemaal naar uh, de, bu de buszalte. Om um, de verrassing van Ton Timmermans te nog kijken. Ik wil even wat aanvullen. Ja. Er is niet echt een route. Nee. Probeer maar hier een route uit te, uit te nee. halen. Dat is helemaal afhankelijk van waar je woont. Ja. Kom je met de trein, kom je met de bus, of kom dat je shit. met de auto. En dan, wanneer je met de auto komt, ja, dan dus is het logisch dat je vanaf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 www.kunstkracht12.nl dat vooral voor onze luisteraars die via de streamen luisteren het uh, hele land. Dus, uh, nou ja, je zegt het al, ze komen uit Limburg. Nou, ja. voor deze mensen, die kunnen zich alvast ja. oriënteren. Goed, heel fijn weekend verder. En uh, ja, succes straks. En misschien uh, zien we nog wat mensen vanmiddag bij de opening, of morgen bij de opening uh, van het Zandvoort Museum. De opening is om 4 uh, uur, waar de overzicht tentoonstelling is van het thema Spiegeling. Morgen begint het ja, eigenlijk ja, al? morgen begint uh, eigenlijk al. Voor de, de, de, de, de tentoonstelling blijft... Op tot 25 oktober. Dus het laatste ja. nog even? Uh, uh, zeg uh, nog eens? Op de tentoonstelling het museum is vanaf, dus vanaf morgen tot en met 25 oktober. Ja, oké. Okay. Dus dat tot zijn over. de bekende openingsdagen: woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. Dus zondag. Oké, okay, dan gaan we naar muziek. Dankjewel. Ja, dankjewel, Emma En heel veel succes, hè? Dankjewel. Wij gaan naar Amy Stewart met Knock on Wood. Die laten we hier liggen. We zaten zo gezellig te babbelen met onze vorige gasten allemaal. Dat uh, dit muziekje wordt onderbroken voor onze laatste gast. En dat is Gerard Scholten, de Duinwachter. En uh, helemaal natuurlijk weer keurig in uniform. Ja, maar Gerard. hij heeft dienst. Hij heeft dienst, ja, daarom. Ja. Daarom ja, is mijn eerste ja, vraag, vraag aan van Gerard. Van, Gerard, uh, <laughs> Gerard uh, wat is je vanochtend opgevallen in Duin? Okay. En vanmorgen. Nou, dat. Ja, dat het weer zo verschrikkelijk mooi was. Ja. Die, die mistvladden, ja. Ja. Over, over, over die ja, weilanden noem ik het maar, maar ook over die duindoren die al een beetje gekleurd zijn. He, want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 dus hier gebeurt mannen net over een uh, twee rugby uh, clubs tegen elkaar aan als... Ja, zo lijkt het dan wel. Ja, en uh, ja, ja. zijn die hetten die. daar... toch gaan die mannen daar... wel in de, bij de herten heel erg hun best hebben. <laughs> ja. Dat hoor je wel hè? Ja, Betty. Ja, wij mannen ja. van de uh, van menselijke ras, we zijn Kunnen een daar beetje nog wat van leren, dat. Ja, hè? zeker. <laughs> ja. Ja. Ik wil het er verder niet over hebben. <laughs> <laughs> en Gerard, de Waterleiding Duin of het de Waterbedrijf. Ik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 Dan kunnen ze zo doorlinken naar uh, het bezoekerscentrum en naar de, naar de excursies. En ja. bij de ingangen hangen ze. Maar uh, ja, om even wat te noemen, Want ik weet vanaf 28 september kunnen mensen zich gaan inschrijven. Dat, uh, dus, dus, uh, ja, je moet er snel bij zijn. Want het gaat, meeste gaat per busje. Er kunnen maar acht mensen in. Hè. Okay. De boswachter gaat ook mee. Dat lijkt wel hier. een safari als ja, dat in een busje gaat. Uh, ja, nou, weet je, dan we laten, we gaan eigenlijk, we maken het spannend.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 Ja. Dat, het daar kom je gewoon nog een keer voor terug. Ja, daar kom ik voor ja. Is goed, dat doen we. Ik weet wel dat het spectaculair is. Paul van der Stap, een van onze opgeleide vrijwillige gidsen. Die, die gaat mee. En daar gaat in het donker inderdaad. Gaan ze bij de silk naar binnen. Ja. Ja, en dan hoor je zo heel andere dieren. Ja, weer, ja, ja. De, de uilen ga je dan zien. De vleermuizen. Het lijkt zelfs een beetje eng. Ja, als ja, ook. Ja, het is, is dikke pik, dat... donker. Hè? Ja, ja, ja. Het, is het... geen, uh, geen lichtvervuiling ja, bij je ons. Je bent met elkaar. J ja, ja je mag ja. elkaar gaan hand houden, maar ja. goed. Oh, dankjewel misschien Gerard. Is het volle maan. Misschien is het volle maan, dan is het ja, ook ja, heel mooi. En ja, ja. nou, Gerard, ik, wij moeten helaas afsluiten. Ja. Je kan heerlijk vertellen, echt. Ja. Het is gewoon beeldend vertellen.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 De redactie Yvonne Roosendaal en Ella Jansen. En de koffie deed ook Yvonne Roosendaal. Yvonne, bedankt voor de heerlijke koffie. Presentatie was in handen van Ben of Heugen. En Betty van Vorst. En we gaan eruit met Rob de Nijs. En hoe kan het ook anders? Zondag.